Het is 11 uur, Wouter met het RMS Journaal. De Kamer van Koophandel betreurt het ten zeerste dat ondernemers er last van hebben dat adverterers inzage krijgen in bedrijfsgegevens bij de Kamer. Veel ZZP'ers en andere kleine bedrijven krijgen daardoor ongevraagd enorme hoeveelheden advertenties speciaal op hen gericht, ook op hun thuisadres. De Kamer van Koophandel onderzoekt of het mogelijk is om een adres voor adverterers te blokkeren als het bedrijfsadres hetzelfde is als het privéadres van de ondernemer. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het oordeel van de commissie Mer... dat de plannen voor het nieuwe Lelystad Airport door kunnen gaan. D66-kamerlid Pater Notte vindt het een voorwaarde dat eerst duidelijk is... of vluchten vanaf Schiphol inderdaad kunnen worden verplaatst naar Lelystad. Bovendien kan er volgens D66 geen besluit worden genomen... over opening van Lelystad Airport in 2020... omdat er nog geen goedkeuring uit Europa is... GroenLinks blijft het nieuwe vliegveld een slecht plan noemen... dat veel overlast gaat geven... ondanks de positieve beoordeling van de milieueffectrapportage. De BVD is juist voor opening en ook het CDA zegt dat de positieve beoordeling... door de Mercommissie een goede basis is voor de opening van vliegveld Lelystad in 2020. Door een grote stroomstoring in Puerto Rico... zitten ruim 3 miljoen mensen zonder elektriciteit. Op het hele eiland is de stroom uitgevallen. De oorzaak is nog onbekend. Maar naar verwachting duurt het een dag of anderhalve dag... voor het probleem is verholpen. Vorige week hadden ook al 800.000 mensen geen elektriciteit. Toen was er een tak op een leiding gevallen. Het elektriciteitsnet op het eiland is instabiel. Sinds het ruim een half jaar geleden werd getroffen door Orkaan Maria... Sindsdien zijn nog altijd zo'n 40.000 mensen in Puerto Rico... helemaal niet aangesloten op het stroomnet. Een man die gisteren in Berlijn slachtoffer werd van antisemitisch geweld... heeft verteld dat hij geen jood is, maar expres een keppeltje droeg... om te zien of dat veilig kon in Berlijn. Toen hij en een vriend werden aangevallen filmde hij dat met zijn mobieltje... en zette het online. De zaak leidde vandaag tot veel commotie in Duitsland. In Berlijn is een man tot levenslang veroordeeld voor een moord. Het lijk had hij meer dan elf jaar in de Vriezer bewaard... om de uitkering van het slachtoffer op te strijken. Dat was een gepensioneerde weduwnaar... die al die jaren door niemand werd gemist. Voetbal. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Sparta-Nak eindigde net in 2-1. Feyenoord won uit bij Willem II met 5-1. Eerder op de avond eindigden Excelsior Heracles en Roda PSV. Beiden in 2-2. En AZ won thuis met 4-3 van Vitesse. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen overdag wordt het 20 graden op de wallen... en 23 tot 29 in de rest van het land. Aan de kust en bij het IJsselmeer is wel kans op wind vanaf het water. Wanneer die opsteekt, wordt het daar veel kouder. Dit was het RMS Journaal. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook intieme concerten in de kleine zaal. Van strijkwartetten tot jazz...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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Trip. Oké, okay, het meldpunt meld misdaad anoniem verkoopt dus anonieme misdaadtips door aan gemeenten. Is het toch waar? Misdaad loont. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag... waar we het gaan hebben over dat meldpunt. Want het is nog gekker. De ene gemeente betaalt ook nog meer geld dan de andere voor zo'n tip. Een gratis kliklijn die op die manier geld verdient. Kan dat eigenlijk wel. Morgen begint een televisieserie van Adelheid Rozen en Huroborst... over de demente bewoners van verpleeghuis De Levenhoek. En juist vandaag verschijnen alarmerende berichten... over dat verpleeghuis, over onder meer mishandeling. Ik praat erover straks met Adelheid Rozen. En is de manier waarop wij stemmen nog wel van deze tijd... het rode potlood, het tellen in Den Haag... zijn ze geschrokken van de noodkreet... van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en Antje Krog, een van de belangrijkste dichters van Zuid-Afrika... krijgt morgen de Gouden Ganzenveer 2018 uitgereikt. En vanavond is ze bij ons. Eerst een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag. Woensdag van consul... 18 april... Miguel Mario Díaz-Canel, Bermúdez. Zoals verwacht is Miguel Díaz-Canel voorgedragen... als opvolger van president Raúl Castro. Hij wordt de eerste president van Cuba in bijna 60 jaar... die geen Castro is. En ook applaus in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch... want dat heeft een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is natuurlijk ook fantastisch... maar dat is van een veel latere periode. Dit is van de periode dat hij hier woonde. Het kostte 2,5 miljoen euro. En het museum kon dat werk kopen... mede dankzij een erfenis van een steenrijke Theo Verstappen. Die liet miljoenen na aan het museum en zijn familie kreeg niks. Ook deze neef, gepensioneerde fietsenmaker, kreeg geen cent. Ik vond het vreemd, maar hij had niet zoveel met de familie. Ze... Nou, kennelijk had hij wel wat met kunst... Al was dat ook weer nieuw voor sommigen. Hij had wel een buste van zichzelf in huis staan en een paar kleine schilderijtjes. Maar dat het zo diep ging, zijn gevoel voor de kunst was mij niet opgevallen. Ja, de neef neemt het zijn oom niet kwalijk. Dan zie ik toch oom Theo van en dat hij dit hem mogen schenken aan het museum. Dat is, dat is geweldig. Ja, het museum verwacht vaker dit soort legaten te ontvangen. Er zijn natuurlijk veel vermogende mensen die vaak geen kinderen hebben... en iets na willen laten aan de samenleving. In Eindhoven hebben ze de smaak van het huldige te pakken. Na de voetballers van landskampioen PSV... staat morgen een andere groep op het bordes. En de schoonmakers van de rotzooi na het PSV-feestje... die worden morgen in het zonnetje gezet. Ze krijgen dan een eigen huldiging op het bordes van het stadhuis van Eindhoven. En nou zitten daar mogelijk niet alle schoonmakers op te wachten. Het is wel een voldoening om uh, zo'n viesplein uh, schoon te kunnen vegen. Hè? Nee, liever niet. Uh, het hoort er soms bij voor wethouders en andere gezagsdragers... het lintjes knippen. Amsterdamse wethouder Paul Slettenhaar moest het start zijn geven voor werkzaamheden aan een parkeergarage met een toeter. En dat deed hij heel zorgvuldig. ik hey, tel af. Oké, okay, dus ik doe even testen. 3, 2, 1 en dan. Point, en dan gaat hij open. Ja, klaar? Ja, tel maar af. Wat kan er misgaan? 3, 2, 1. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. gaan we nog een keer doen. <lacht> Komt wel goed met die parkeergarage. Goed, de kans van morgen, Marielle Mariel. De kinderombudsman wil dat Nederland alles op alles zet... om kinderen van Syrië-gangers op te halen. Margriet de Kalverboer vindt de afwachtende houding van het kabinet onacceptabel... zegt trouw. Kalverboer vindt dat de kinderen niet de dupe mogen worden van de fouten van hun ouders, omdat de situatie onoverzichtelijk is, kan Nederland samenwerking zoeken met anderen in Europa. Volgens de laatste schattingen van de inlichtingendienst... zijn er zo'n 175 minderjarigen met één of twee Nederlandse ouders... nog in voormalig IS-gebied. In België doen de kindercommissarissen morgen ook een oproep... om kinderen van Syrië-gangers terug te halen. In Frankrijk gebeurde dat al eerder. Defensie heeft de afgelopen jaren hoge boetes gekregen... van de inspectie vanwege ongevallen. Twee militairen liepen behoorlijke verwondingen... op bij werkzaamheden op de kazerne, valt te lezen in de Telegraaf. Een munitie-expert raakte een... ...pink en een vingerkootje kwijt bij het zagen in een explosief. Een andere militair kreeg een kogel in zijn bovenbeen... ...toen een collega zijn wapen schoonmaakte. De inspectie is nog bezig met een onderzoek... ...naar een bepaald type winterjassen... ...die worden gedragen door elite-eenheden... ...bij politie en marechaussee. Vorig jaar ging bij een medewerker zijn pistool af... ...toen hij hem terugstak in zijn holster... Een touwtje van Sias was achter de trekker blijven hangen. In het FD waarschuwt de Onderwijsinspectie voor financiële problemen... bij scholen die groen onderwijs aanbieden. Die scholen houden onvoldoende rekening... met het dalend aantal leerlingen, is de boodschap. Ruim 57.000 jongeren volgen bij de groene VMBO's en MBO's onderwijs... om dierverzorger te worden of ze doen een opleiding in de tuinbouw. Het zijn vaak kleine studierichtingen in krimpregio's. Naar verwachting neemt het aantal leerlingen de komende jaren... Met 20 af. Financiële zorgen zijn er al. Vijf van de elf groene onderwijsinstellingen draaien nu al met verlies. Tegelijkertijd willen ze voor 125 miljoen euro in gebouwen steken. De Amsterdamse oud-politiecommissaris Joop van Riesen heeft een nieuwe thriller afgeleverd. En hij gaat het theater in. Aan anekdotes geen gebrek, merkte de Telegraaf... die de 74-jarige interviewde. Nederland speelt volgens de oud-politieman... al zo'n 50 jaar een cruciale rol in de drugshandel. Amsterdam noemt die drugstad nummer 1. Van Riesse herinnert zich nog goed dat in 1970... de heroïne de stad binnenkwam. Bijna niemand wist wat het was. Bij een inval in een drugsband kwamen de rechercheurs terug met de boodschap... we hebben niets gevonden, alleen kattenbakvulling. Meteen terug, riep Van Riezen. Het was inderdaad heroïne. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sunny. Yesterday, my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really easy pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so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 Uitvoering van Bobby Heb -E H-E-B-B, Sunny. Morgen dan begint de vierdelige tv-serie van Adelheid Rozen en Hugo Borst... over dementie in de Leeuwenhoek. Ze verbleven allebei een tijd lang in dat verpleeghuis. En we maken het dagelijks leven daarmee. Hoe doe je dat, omgaan met dementerende ouderen? En juist vandaag op de voorpagina van Trouw... een groot stuk over mishandeling in dit verpleeghuis... In de Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap, stond erboven. En vanavond in Nieuwsuur ook aandacht voor de kwestie. In Nieuwsuur kwam ook de klokkenluider die het aankaarten aanbod. Adelheid Rozen, dag, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, zeggen jullie helemaal in de startblokken. Uh, jij en Hugo, gisteren zag ik jullie nog bij Pauw... fragmenten van de serie. En nou dit, wat dacht je toen je dit hoorde? Ik heb Nieuwsuur niet gezien. <lacht> maar de krant wel gelezen... <lacht> Wat zei je? Maar de krant wel gelezen, wat er trouw Ja, stond. ik heb de trouw gelezen. En? En uh, ik dacht, ja, deze, deze botsingen der planeten... komen eigenlijk vaak in het leven voor. Dus daar, daar bloeit ergens iets en dan uh, komt er een vogel langs vliegen en die denkt, ik ga daar even op zitten. Dus ik vond het wel een mooie dag en ik vond het wel een mooie tak... en ik vond het een mooie vogel en ik vond het een mooie bloem. Hmm. Maar zal ik jou een fragmentje van die klokkenluiden laten horen? Die in die ja. Ja, laat me eens doen. Waarom bent u naar buiten getreden? Uh, omdat het geweld steeds verder uh, een vorm gaat krijgen... waarin uh, ja, waar ik ben bang dat het natuurlijk verkeerd afloopt... Dat er iemand komt te overlijden. Ja. ja. Dus Dat klinkt nog wel ernstig natuurlijk, of niet? Uh, weet je, zullen we, zullen we een, een herstart maken? Want ik ben een kunstenaar. Uh, Hugo is een schrijver en journalist. Ja. Wij hebben een meestelijke tijd gehad in de Leeuwenhoek. Uh, boven het artikel stond... Dat, uh, de, dat wij de leeuwhoek hadden gekozen als een modelverpleeghuis. Dat is niet zo. Uh, Hugo en ik zijn beide mantelzorger en nogal gepassioneerde mantelzorgers. En wij hebben uh, een, een hele lange ervaring, ook met misstanden. Mijn moeder heeft in uh, twee verschillende huizen gewoond... Uh, dus ik denk dat ik best veel heb meegemaakt als het over misstanden uh, gaat. Dus iedereen die een misstand uh, meemaakt... Uh, dat lijkt me pijnlijk, dat lijkt me verdrietig en dat lijkt me eenzaam. Ja. Is er in die tv-serie van jullie iets van te zien? Van wat er in de Leeuwenhoek zich wat dat betreft misschien ook heeft voorgedaan? Ja, wij zijn in de Leeuwenhoek uh, terechtgekomen... omdat uh, de voorzitter, de bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk uh, wat ik een hele toffe gast vind en een hele fijne bestuurder... die vertrouwde ons, die heeft het huis open gegooid... en die heeft gezegd, uh, alles mag gezien en alles mag gefilmd... En zo zijn wij erin gegaan. En wij zochten een huis wat ons uh, werkelijk in die zin... met de hele uh, cameraploeg ook wilde adopteren, als het ware. Ja, maar vandaar mijn wij... vraag ook. Van, heb, hebben jullie er iets van gezien of iets van gemerkt van die misstanden? Nou, we, ik weet, deze, deze anonieme bron, die ken ik niet. En uit deze anonieme bron, uit zo'n zin... kan ik ook niet zo heel veel opmaken. Ik heb mijn moeder wel eens met een volkomen verbrand gezicht aangetroffen... dat er tranen uit mijn ogen spoten... en dat niemand in het hele huis wist hoe en waardoor het gekomen was. En dan heb ik het al over, ik denk, een kleine twaalf jaar geleden... Hm. Uh, dus ik kan één zo'n zin niet zo heel veel opmaken. Nee, snap en... ik. Maar mag ik wat anders... wat die bestuursvoorzitter ook vanavond in Nieuws heeft gezegd... want die werd daar ook op aangesproken natuurlijk. En die zei, ja, maar het heeft heel erg met werkdruk te maken. Het heeft te maken met te weinig scholing. Hij had het op een gegeven moment zelfs over verzorgenden... die worden verwaarloosd. Is dat iets wat jou zegt, als je, nu jullie daar zo intensief zijn geweest ook? Nou ja, wat, wat ik een beetje wil vermijden is eigenlijk het, het uh, misschien... ik bedoel dat niet liefdeloos, maar misschien een beetje het tendentieuze... Wat, daarom noem ik het ook een tak en een vogel en een bloem... die elkaar op een lenddag treffen om er een liefdevol beeld aan te geven... Maar het, dit wat in de zorg speelt, of wat genoemd wordt door deze anonieme bron, die ik respecteer. En nogmaals, iedereen die pijn heeft, die moet daarin gezien en gehoord worden. Maar dat is al een jarenlang, lange beweging in de zorg. En daar hebben bijvoorbeeld Karin Gamers, de compaan van Hugo Borst. En weet je, zij hebben met haar, daar met z'n tweeën een magnifiek manifest overgeschreven om dit allemaal aan de kaak te stellen. En ja. wij hebben gasten uitgenodigd. Onder andere Hugo de Jonge en Ronnie van Diemen, bijvoorbeeld de inspecteur. Maar ook Annemij T., die oudere, uh, um, hoogleraar ouderenkunde is. Weet je wel? En Hu Bert Keizer een verpleeghuisarts. En wij zijn uh, met onze verlegenheid en FERM dit huis binnengegaan... en hebben alles mogen zien... en alles mogen proeven. Dus deze uh, anonieme bron... zal ik maar zeggen... Die, heeft die moet ons daar gewoon... vijf à zes weken hebben zien rondlopen. Dus die had... denk ik heel goed ook... naar onze redactie kunnen stappen. Want onder andere Karin Gamers... en uh, Annemart Hogewoning... en Lisa Kemman... die deed de research. Dat zijn hm. drie prachtige, zachtmoedige vrouwen... die de hele dag verhalen weet je, aan, het, aan het beluisteren waren. Ja, dus en jij zegt eigenlijk... Waren. was naar haar of was naar een van die collega's van jou gelopen... in plaats van naar trouw. Dat is wat jij zegt. Nee, nee, nee, oh. helemaal niet. Helemaal niet. Tot iedereen, moet, iedereen is echt vrij, vind ik. Alleen ik heb daar, ik heb daar ook nog overnacht. En hmm. Hugo en ik hebben ik heb best veel overnacht. Twaalf nachten of zo. Nou ja, daarom vraag ik het je ook. Daarom lijkt mij dat jij en dat je Hugo... degene zijn bij uitstek natuurlijk die... die kunnen beoordelen of dit. Uh, uh, ja, een. een iets raakt ja, natuurlijk. Hè? Nou ja, misschien moet je dan aan me vragen. Want dat is wat ik bedoel, misschien met het tendentieus. Als je mij een anonieme bron laat horen. die ik niet ken met een verdraaide stem. Nee, met een vrij simpele zin, namelijk. Ja, ik, je, je had er ook aan kunnen sterven. Ja, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik vandaag ook. Ja. Uh, nee, maar laat uh, maar als dan iets anders je, nog Als aan? je zegt, zijn er misstanden uh, in de Leeuwenhoek. denk ik, ja, maar dat zegt Gijsbert van Herk al jaren. Die ver. Als een beest voor en als je nou ja, Ellen de de de de, de manager die manager die daar hè, werkt, van, van die afdeling ja die die die is gekomen uh, heel bewust en is daar ook heel open over om stap naar stap uh, uh, de boel te herorganiseren ja maar dat werd vanavond in nieuws er ook wel duidelijk en dat werd ook oh, gezegd fijn. door anderen in die reportage maar eigenlijk ook de andere kant op. Want ik snap heel goed dat jij zegt... ja, God, het is één iemand die met een vervormde stem dat zegt. Maar een aantal mensen dat zei van... Ja, het is een reeks van incidenten in dat huis. En het is eigenlijk nog maar het topje van IJsberg. Zo, zo treurig is het. Maar is dit voor jou dan de eerste keer dat je dit hoort in, in de zorg? Dat, dat, dat, dat speelt toch al jaren. Ik, bedoel, ik, ik, heb, ik heb het idee dat half Nederland... Maar ook de minister bezig is om te zeggen hoe komen we van die uh, uh, uh, hoe komen we aan geld wat Hugo en Karin steeds hebben gevraagd. Weet je hoe komen we aan betere scholing? Hoe komen we aan andere scholing die gaat over. De, de bejegening, dus hoe, hoe ga je om met uh, mensen met dementie? Hoe kom je aan een meer zachtmoedige attitude? En dat zou eigenlijk in scholing moeten zitten. Het aspect van het medische is zeer belangrijk. Maar moet je niet minst, minstens ook 50% werkelijk in, in attitude stoppen? Dus hoe ga je daarmee om? Ja, kortom eigenlijk en, wat de boodschap van jullie serie is, begreep ik gisteren... toen ik jullie bij pauze zag. Ja, en, en de, de, de, de dingen die wij zijn tegengekomen... en nogmaals, dat doen Hugo en ik natuurlijk ook. Wij mochten van, van, dus van, van Gijsbert alles zien. Maar je, je, als er ergens iets voorvalt, dan schiet je... Het eerste wat, wat je als mens doet, is te hulp schieten weet je, ik ga niet, ik ga niet cameraman groepen. snap je? Dat, dat dat is een vorm van, dat is niet om het te willen verbergen, maar het is niet, wij zijn daar niet heen, heen gaan te denken. Oh, dan gaan we eens even kijken of er stof onder de bank ligt en um, of iemand een blauwe plek op, op zijn rug heeft. Dus alles wat we tegenkomen ga je aan, maar je, als je met mensen spreekt, of als je met bewoners, als je met mantelzorgers spreekt, familieleden en ook de verzorgende, ja, dan merk je heel veel werkdruk. Je merkt heel veel inzet. Je merkt, je hebt heel veel lieve mensen. Zijn er verzorgenden die elkaar uh, regelmatig uh, op de gangen niet begrijpen of misverstaan door, door door werktekort, doordat ze weg moeten rennen naar een andere afdeling, omdat er uh, uh, uh, uitzendkrachten zijn, weet je, wel? de Hugo en ik hebben het ook op een avond gehad met mevrouw Zegvaart. Dat, ja, er was. De nachtdienst Apple moest zoveel bedden draaien. En zij had, uh, één of twee uitzendkrachten. Dat weet ik niet meer. En die kende. Wij, ik, Hugo en ik. Toen hadden we hadden ook helemaal geen camera bij ons. Wij waren er toen vijf dagen of zo. En toen was mevrouw Zegvaart vrij ernstig ziek. En dan denk je, oh ja, dus dan. Snap je, dan kun je dat mm. systeem heel goed zien. Maar dat is geen. kwaadwillendheid. Dat is een, uh, tekort aan mensen. En dat weet dit hele land. Ja, oké. Okay. Adelheid, we gaan kijken vanaf morgen. Mag ik je heel hartelijk danken voor het gesprek. We zijn hartstikke benieuwd naar je serie. Dank. Oké, okay. dank. Dag. Dag. Dag. Stay right here by your side and do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. Every day you hear me say, Baby, I'm your. Arctic Monkeys. En baby, I'm yours. Nou, het was niet echt voorpagina nieuws vandaag, maar toch is het iets heel opvallends. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten luidt de noodklok over de manier waarop wij kiezen, waarop wij naar de stembus gaan... en hoe dat dan verder allemaal verwerkt wordt. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond. Dag wel, goedenavond. Wat is er mis volgens die VNG? Nou, De VNG heeft vandaag in een bepaald stevige taal... Uh, de verkiezingsprocedure, zeg ik even in mijn eigen woorden... min of meer bij het grof vuil gezet. Want uh, de gemeenten zeggen dat het onder de huidige, omsta huidige omstandigheden... niet meer uitvoerbaar is. Als we zo doorgaan, zeggen ze daar... kun je vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van de uitslag... De VNG heeft in een evaluatie van de verkiezingen... op acht punten problemen geconstateerd. En de belangrijkste daarvan uh, zijn de omvang van dat enorme stembiljet. Dat is inmiddels zo groot dat je bijna niet meer... ongezien je vakje kunt inkleuren. En de omvang van het biljet zorgt ook voor andere praktische problemen... zoals uh, volle stembus en zo. Bovendien, zegt de VNG, is het tellen van de stemmen ingewikkeld. Daar worden heel veel fouten bij gemaakt. En daarmee sluit de VNG zich aan bij de kiesraad... die daar al eerder op heeft gewezen. Ja, als als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan hebben we het echt over een serieus, over een echt groot probleem. Ja, ik heb vandaag even naar de cijfers gekeken. Naar de 18 gemeenten waar de stemmen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen... opnieuw zijn geteld. Daar werden in bijna alle gemeenten fouten geconstateerd. Um, voor 80 procent van de partijen klopte de eerste uitslag niet. Dus 80 procent van de partijen krijgt na die hertelling... meer of minder stemmen dan bij de eerste telling. En dat hoeft niet per se gevolgen te hebben voor de zetelverdeling. Maar dat kan natuurlijk wel. Want juist bij gemeenteraadsverkiezingen zijn de marges smal. Er wordt soms een zetel toegewezen met maar een paar stemmen verschil. Of uh, in Eindhoven bijvoorbeeld... kwam een partij één stem tekort voor een restzetel. Nou als het om dat soort marges gaat, dan moet je toch wel heel zeker weten... dat het klopt. En de conclusie is... dat weet je dus niet altijd zeker. Ik zag een voorbeeld ook van een SP'er... die op zichzelf had gestemd. En ook zijn vrouw had op hem gestemd. En toch kreeg hij uiteindelijk nul stemmen op zijn naam. <laughs> en, en, en ze waren daar eerlijk over. <laughs> Kennelijk, ja. Ja. ja. Dit zijn telfouten. Ja. Zijn dat de enige dingen die echt fout gaan? Nou, er gebeuren ook heel wonderlijke dingen met stembiljetten. Kijk naar de proces-verbaal van het referendum op 21 maart. Daar blijkt pardoes duizend stemmen biljetten te veel zijn uitgedeeld. Ja. Dus duizend stembiljetten meer dan erg geregistreerde kiezers waren. Aan wie die dan zijn uitgedeeld, dat staat er dan niet bij. En vervolgens blijkt er aan het einde van de dag ook 8000 stembiljetten minder te zijn geteld dan er kiezers waren geregistreerd. Hebben dan kiezers geen stembiljet gekregen, vraag je je af? Of hebben ze hun stembiljet onder de arm mee naar buiten genomen? Nou ja, eh, rare dingen en daar willen VNG en kiesraad dus iets aan doen. Ja, En nou is dit niet voor het eerst dat dit speelt? Het vorige kabinet heeft zich er ook mee bezig ja, gehouden. Waar staan we eigenlijk? Ja, het vorige kabinet had dit probleem ook onderkent. Die heeft de commissie aan het werk gezet. Zo gaat het dan in Den Haag. De commissie van Van Beek. met de vraag kan er veilig elektronisch worden gestemd. Want uh, we zijn ooit van de stemcomputers afgegaan... omdat er mogelijkheden werden ontdekt om die computers te hacken. Nou, dat vond iedereen zo onveilig. Toen werden de computers terzijde geschoven. En die commissie van Beek die kwam met een uh, systeem... waarin dat toch veilig kon, volgens de commissie... met een machine die eerst je stem uitprint... en daarna een machine die de stemmen telt. En vooral voor dat laatste, dus zo'n stemmetelmachine... was toen een groot enthousiasme in de Tweede Kamer... En de toenmalige minister Plasterk die zou erover nadenken. Uh, uh, hoe dat kon worden uitgewerkt. En vooral wat dat zou gaan kosten. Want kostenplaatje 300 miljoen euro. Aan die uitwerking is Plasterk niet meer toegekomen. En dus ligt het nu bij zijn opvolger, bij Kajsa Ollongren. En wat vinden ze in de Kamer? Nou, vandaag merkte ik dat niet iedere partij... er al voldoende over had nagedacht om er iets van te vinden. Maar de partijen die er wel mee bezig zijn... die vinden dit echt een serieus probleem. Uh, ik laat je om te beginnen de partijen horen die het verst gaat. Dat is de VVD en Kamerlid Sven Koopmans. Ik denk dat we nu een stap moeten nemen... richting dat elektronisch stemmen en tellen. Het kan niet zo zijn dat er stemmen verloren gaan. Het mag nooit zo zijn dat mensen twijfelen... wordt mijn stem wel geteld? Nee, iedere stem telt en dan moeten we daar ook voor zorg dragen. En het huidige systeem is gewoon ouderwets. En daarom pleit de VVD dus al de hele tijd... voor dat elektronisch stemmen en tellen. Dan moet je daar ook wel goede apparaten voor hebben... dat we niet bang hoeven te zijn dat de Russen die gaan beïnvloeden... of een of andere hacker of zo, nee... Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het kan. En daarom heb ik de minister en ook haar voorganger al gevraagd. Kijk daar nou nog eens serieus naar. Wat kunnen we nou doen? En ik denk dat het kan. En dus blijf ik daar uh, bij de minister op hameren. Elektronisch stemmen, dat klinkt duur met computers en uh, allemaal nieuwe apparatuur. Aan de andere kant, zo'n papieren stembiljet... dat moet ook gedrukt worden over het hele land verspreid... en vervolgens door duizenden mensen geteld. Dat kost ook een hele hoop geld. Dus ik denk uh, dat we nog eens serieus moeten kijken... of het niet uiteindelijk efficiënter kan. En ik vraag de minister om te kijken of we niet in november al... Uh, een test kunnen doen, bijvoorbeeld in uh, mijn uh, Harlemmeer, uh, om dat te bekijken. Ja, want in november zijn de herrie en de VVD denkt dat daar al geëxperimenteerd kan worden... met uh, dat tellen elektronisch. Um, en D66 staat positief tegenover die gedachte. Luister maar naar Monika den Boer. Nou, D66 is uh, in de eerste plaats ook voorstander van een kleiner stemformulier. Wij denken dat dat uh, heel handig is, met name voor ouderen. Uh, maar ook voor, voor mensen die wat meer problemen hebben met lezen. Uh, en daarna zien we natuurlijk ook voordelen voor het tellen van de stembiljetten, van kleinere stembiljetten. Dus wij denken dat dat bijdraagt aan een, ja, een beter, uh, zorgvuldiger proces. Wij zijn dus wel uh, voor bijvoorbeeld elektronisch tellen van stembiljetten. Waardoor uh, je ja, eigenlijk ook gewoon beter, zorgvuldiger uh, kunt tellen en echt kunt zien wanneer er fouten zijn. Maar er zal altijd nog een handmatige controle nodig zijn... Hè, om te zien, ja misschien dat er ergens een weefoutje is. Misschien dat er ergens toch iets verloren is gegaan. Om in ieder geval te reconstrueren, mocht er iets fout gaan. Ja, dat zeggen ze bij D66. En dat is eigenlijk wat uh, die commissie die ik net noemde... ook al had geadviseerd. Dat zijn uh, geluiden van de regeringspartijen natuurlijk. Mm. Hè? De, hoe zit het met andere partijen? Ja, uh, bij de SP zijn ze erg beducht voor elektronisch stemmen... Uh, vanwege die beveiligingsproblemen. Uh, maar daar zien ze de telmachines wel zitten. Maar Ronald van Raak van de SP maakt zich vooral zorgen... over de bemensing van de stembureaus. Nou, de oplossing is dat we iets aan die uh, stembiljetten kunnen doen... Die kunnen veel kleiner worden, bijvoorbeeld door al die namen van die mensen er niet op te zetten... maar wel heel duidelijk de partijen met hun logo's en de nummers van de kandidaten. Uh, dat kan in de toekomst ook makkelijker geteld worden met machines... Maar we moeten er vooral ook voor zorgen dat er meer mensen komen. Dus niet dezelfde mensen de hele dag bij een stembureau... en dan ook nog s'nachts tellen. Maar mensen die daar s ochtends zitten, mensen die daar s'avonds zitten... en dan s'nachts weer frisse mensen die gaan tellen. Ja, En daarmee zou je dan die telproblemen kunnen verminderen, denkt Van Raak... Uh, in de afwachting van die tel, uh, telcomputers. En dit zegt Adje Kuiken van de PvdA. Er zijn veel fouten gemaakt. Dus dat kun je niet accepteren. En dat vraagt dus ook de noodzaak van het kabinet... om hier heel kritisch naar te kijken. En te kijken op welke wijze je tot een ander systeem kan komen. De VNG trekt niets voor niets aan de bel bij ons... Uh, en dat neem ik heel serieus. Wat vindt u dat het kabinet nu moet doen? Want er ligt een advies uit de vorige kabinetsperiode nog... om elektronisch te gaan tellen. Staat de PvdA open voor dat soort oplossingen? Ja, daar staan we op zich positief tegenover. Als dat helpt, om zowel de toegankelijkheid als de betrouwbaarheid te vergroten. Gelijktijdig wil ik natuurlijk voorkomen dat die rekening... Uh, want dat kost waarschijnlijk veel geld, uh, over de schutting van de gemeentes wordt gegooid. En we vervolgens moeten we een akkoord in allerlei zaken. Dus dat is voor mij wel een belangrijke voorwaarde. Maar als het veilig kan, uh, sta ik daar zeker positief tegenover. Ja, dus dat was de PvdA en dat allemaal op een rijtje. Hmm. Dat elektronisch stemmen is nog een brug te ver... voor de meeste Kamerleden, vanwege die veiligheidsrisico's. Uh, hoe zit het met de software, met het opslaan van die apparaat? Dat is allemaal ingewikkeld. Maar dat elektronisch tellen, daar is dus een meerderheid voor. Oké, okay, dan gaat het gebeuren, zou je zeggen. Ja, minister Ollen heeft het probleem van plastic op haar bordje geschoven gekregen. Die is erop aan het studeren. Uh, haar, de uitkomst daarvan wordt nog voor de zomer verwacht. Maar dat de Kamer, de kiesraad en nu dus ook de VNG aandringen... op andere stembiljetten en een ander telmechanisme... nou, dat zijn zoveel serieuze signalen. Uh, daar uh, zal ze wel iets mee moeten doen. Oké. Okay. Wilma, dank in Tokyo, I've got it made In Tokyo, I'm on the hit parade In Tokyo, I've got a million fans In Tokyo, they know who I am Tokyo, I'm on my way And in my new Toyota, it's not so far away Tokyo, I'm on my way And in my new Toyota, it's not so far away In Tokyo, they don't have stereo They're playing all the top hits in kimono In Tokyo, geishas dream away When I play rock and roll, hey hey When I play rock and roll, hey hey Tokyo, I'm on my way And in my new Toyota, it's not so far away Tokyo, I'm on my way en in my new Toyota, oh, it's not so far away. Zo, zo'n veertig jaar geleden, hè? uit 1978. Grupo Sportivo, Tokio. Meld Misdaad Anoniem handelt dus in informatie die ze van burgers krijgt. De gratis kliklijn verkoopt tips door aan gemeenten en bedrijven. Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar recht... en uh, de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Dag meneer Zwenne, goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u daarvan? Ik was wel verrast. Ik was verbaasd. Um, ik, ik had me dat niet uh, kunnen voorstellen. Ik vind het ook niet zo gelukkig dat, dat het zo gaat. Ik ben een beetje bezorgd dat je op die manier... het staat ook in het artikel in, in De Groene... Uh, een want die perverse... hebben het uitgezocht, he? die zijn ja, erachter gekomen. Die, die hebben dat uitgezocht. En uh, het, het zou ertoe kunnen leiden dat, dat misdaad anoniem er belang bij heeft... om die, uh, die meldingen te verkopen. En dan misschien wat minder zorgvuldig omgaat met die meldingen. Uh, even naar dat woord verbaasd, he? want u wist het niet. Nee. Ik ook niet. Niemand wist het waarschijnlijk, he? behalve zijzelf. Ik denk dat, net als ik, iedereen dacht dat dit gewoon een, een, een overheidsinstantie was. Ja. En die gemeenten natuurlijk, die ervoor betalen. Want het is nog gekker, las ik ook. Sommige gemeenten betalen er wat meer voor, andere wat minder. Het is echt een handel. Ja, en ik, ik heb zelf, kan ik zeggen, nog nooit misdaad anoniem gebeld. Maar ik vraag me af of mijn gemeente Den Haag een, een abonnee is... en of het wel zin heeft om te bellen met misdaad anoniem of die klacht wel doorkomt, of die tip wel doorkomt. Ja. Zeg zelf zeggen ze bij meldmisdaad Anoniem... dat ze wel moeten, hè? omdat ze, ja, ze moeten toch aan geld komen om de zaak draaiende te houden. Ja, ze, ze hadden eerst een, een hoofdsponsor. Een typische aanduiding in dit verband. Een hoofdsponsor, het Verbond van Verzekeraars. Die is eruit gestapt. En toen hadden ze een tekort van, ik geloof, een half miljoen. En dat hebben ze weten op te vullen met uh, de verkoop van... Uh, van tips, 22,5 euro of 47,5 euro per tip. Ja, ja. En, en als je er dan maar genoeg hebt... dan hou je de zaak wel draaiende natuurlijk. Wat is het gevaar volgens u? Het, het gevaar is denk ik dat je een, een prikkel creëert... bij Misdaad Anoniem... Meldmisma nu is dat anoniem om zoveel mogelijk tips te verkopen... en om het vooral niet onaantrekkelijk te maken. Dus om niet al te veel voorwaarden te stellen aan het gebruik van die tips... om de afnemers het verder niet lastig te maken. Geen eisen stellen aan hoe lang die tips bewaard mogen worden... waar ze gebruikt voor mogen worden. Dat is een, een risico wat je met, met dit verdienmodel creëert. Ja, over wat voor tips hebben we het eigenlijk? Wat, wat voor zaken wat moet je voorstellen? Uh, Wietplantages, ecstasy uh, uh, labs, uh, dat soort uh, ellende-dingen die bij die mensen in de omgeving gebeuren, waar mensen dan uh, anoniem over kunnen, kunnen tippen. Met natuurlijk als voordeel dat je zelf als tipper geen risico loopt... of minder risico loopt dat, dat uh, de crimineel achter je aangaat. Nee, en geven zij alles door? Of wegen ze dat ook nog? Dat ze zeggen van ja, dit is zo'n onzin, dat gaan we niet doorgeven. Ik, ik begrijp dat, uh, dat ze bij dat Anoniem wel proberen te achterhalen... of zo'n tip betrouwbaar is. Dat moet dan in dat, dat telefoongesprek. En als er online wordt gemeld, weet ik niet hoe ze dat doen. Um, maar men, men probeert het wel te valideren en te verifiëren. Maar... Kijk, ze worden betaald per tip, dus dan ja, ja. heb je toch wel dan ga, dan idee dan je, dan van, dan ga je niet checken natuurlijk. Dan nou ja, je nee, door. Nee, niet te veel, want je wilt ook omzet maken. Ja. Dat is het idee wat je erbij krijgt. Zeg, hoe doen ze dat eigenlijk in andere landen? Weet u dat? Nee, dat, nee daar moet ik het wat Is het typisch bij. Nederlands dat je zo'n kliklijn hebt en dat dat dan wordt doorgegeven? Of? Nou, wat wel typisch Nederlands is, is dat we zo'n publiek-private samenwerking hebben. Dat, dat is wel iets wat, wat hoort bij ons, uh, onze manier van problemen aanpakken vind ik op zich ook niet, niet fout. Alleen dit soort informatie, nogal gevoelig, nogal onbetrouwbaar... dan zou ik wat meer waarborgen willen zien, wat meer pro procedures willen zien. En als ik dan zie dat uh, sommige gemeentes zo'n tip vijf jaar bewaren... andere maar drie maanden... dan krijg je een beetje het gevoel dat het allemaal vrij losjes is gebeurd. Er is een raad van toezicht, maar die heeft kennelijk geen aanleiding gezien... om aan de afnemers van die informatie... dit soort richtsnoeren mee te geven. Ja. Zou deze hele berichtgeving ook nog wat kunnen betekenen... voor gewoon het aantal tips dat ze binnenkrijgen? Dat mensen denken... ja, wat, wat is dat eigenlijk voor club? Ja, ik, ik denk het wel. Dat was wel mijn eerste reactie. Hè. Om, om een raar voorbeeld te noemen. Ik, uh, ik geef wel eens bloed. En dan ga je met de tram... naar ergens in Den Haag-West... Om, om dat uh, in een ziekenhuis te laten aftappen. En dan krijg je gevulde koek. en mag je weer naar huis. En Ik vond het raar toen ik... Hoorde dat dat bloed ook gewoon werd verkocht en dat er flink mee werd verdiend. En datzelfde gevoel heb ik nu een beetje. Je doet je burgerplicht, je tipt. Je moet misschien daar ook een drempeltje voor over, lijkt mij. En dan wordt eraan verdiend. Dat, ja, het, het voelt niet comfortabel. Wat nee, zou er moeten gebeuren nu volgens u Ik denk dat je dit toch centraal moet regelen. Dat je dit uit algemene middelen moet betalen dat iedere tip terechtkomt waar die terecht moet komen. Dus ook bij een gemeente die geen abonnement kan betalen. Um, dus overslaan over iedereen. En dat lijkt me dat... Uh justitie en veiligheid misschien daar budget voor uh, beschikbaar moet stellen. Ja, maar ja, dan uh, ziet u de bijl hangen natuurlijk. Dan gaat het geld kosten. Ja, maar het kost nu toch ook geld? Uh, ja, maar goed, moet er belastinggeld uh, tegen gegooid worden. Ja, maar als die, die gemeenten die moeten dat geld toch ook ergens vandaan halen? Ja, dus uh, Dan komt het ook, ja. Dus u zegt, het is, je, dan kan je het beter goed regelen. Ja, lijkt me wel. Ja, oké, okay, goed. Nou, wie weet hebben ze meegeluisterd. Dan zijn die erover gaan. Oké, okay. Gerrit Jan Svenne, hartelijk dank. Graag gedaan. is wat hij zoekt, een gommer vol gehoorzaam die wet. Ja dit behagen meer als ramen verd. Daar wordt gezegd zo, wordt hier van een geplaat. Mijn verre verste kindhoor ik jou een ramot hadden je met alle goden weer. Ik kwam een arts kippen. Heel dat, heel kon mees dat je Ja, het treurlied. En tegenover mij zit Antje Krogh. Nou ja, een van de, de, de beroemdste Zuid-Afrikaanse dichters, die zit met volle teugen te genieten van dit lied van Typhoon en Wende Snijders. Ik heb het nog even opgezocht, want we hebben het zelf uit het archief gehaald. Die hebben dat gezongen in een televisieuitzending en dat was weer naar aanleiding van Theater na de Dam. Dat is bij ons van 4 op 5 mei, dus van dodenherdenking naar bevrijdingsdag, en zongen ze uw treurlied. En ik zou u helemaal wegzinken in het geluid. U zei ja, wat prachtig. Dat is prachtig. Ze is werkelijk briljant. Ik heb daar die de eerste keer hoort maar zij alleen. So, dus is de eerste keer dat ik haar hoor samen met Typhoon. Aha, ja, dat, dat, dat we het samen zingen. Ja. So, u bent hier, um, uh, omdat we u uitgenodigd hebben... omdat u morgen de Gouden Ganzenveer krijgt uitgereikt. Um, dat is voor iemand die van grote betekenis is... citeer ik voor het geschreven woord in de Nederlandse taal. Wat dacht u toen u dat hoorde, dat u die prijs kreeg? Ik had niet precies geweet waarvoor die prijs is. Nie. Uh, en toen ik het oplees, was ik verrast. Want ikzelf heb zoveel so geput uit Nederlands. Um, en ikzelf is verrijk, als dichter en als mens uh, verrijkend Nederlands. Maar die prijs is duidelijk. Een pak op die Nederlandse geschreven taal. ik so, zie dit meer als een uitreik naar Afrikaans. Mm -hmm. um, u vindt een soort eerbetoon aan het Afrikaans? Ik denk zo. So, ja. ja. De, waarvan u in 1992 zei dat u dacht dat die taal op vrij korte termijn zou verdwijnen? Ik denk, denk die taal is onder druk. Zoals ik denk Nederlands ook onder druk is op universiteiten. En dat Engels eigenlijk al hoe meer oorneemt. En Zuid-Afrika is Afrikaans werkelijk onder, onder groeit druk. Um, en. Het uh, is moeilijk in een land met zoveel so armoede en zoveel so andere problemen. En een rassehaat en grond. En. Politici wat uh, corrupt is. Hoe, uh, hoe, hoe vecht je voor het taal? Op een op zinvolle manier. Hm. Want waar staat het Afrikaans voor in Zuid-Afrika? Dit is toch wel veranderd met die samen. Wat het uh, vroeger zeven die meerderheid mensen um, gestaan het... als die taal van die onderdrukker. Is daar een, een groter een, aanvaarding dat het deel is van die taallandschap? Maar daar is een groot, groot ongeduld en irritatie als Afrikaans bevoorrechting zoek. Zo hm. um, so bijvoorbeeld krijg jij uh, primaire scholen met Afrikaans als moedertaal. En nou is daar ministers van onderwijs wat sê, pak die school vol, Engels sprekende zwart leerlingen Afrikaans kan nie meer sy eie schoolen wil niet. nie. Daar is nie een eie Kossa school nie, daar is nie een eie Zulu school nie, hoekom wil Afrikaans een eie skole Voor het taal wat al reeds uh, universitaire uh, laag geskep voor zichzelf, om te vechten op grondvlak met andere talen... wat, wat nog niet in de nee. tijdstaal heet, is nee. moeilijk. Het ligt aan mij. Ik weet niet zeker of ik helemaal goed begrijp wat u ja, zegt. Ja. Ja. Maar dus ik, ik heb het idee dat Afrikaans in Zuid-Afrika staat... daar begon u mee voor een groot deel van wat de onderdrukkers natuurlijk waren. Ja. Mm -hmm. Dat die taal onder druk staat... Dat er heel veel mensen zijn die de andere talen spreken. En is dat dan een van de redenen waarom dat Afrikaans uiteindelijk geen lang leven meer beschoren zal zijn in Zuid-Afrika? Zal die taal uiteindelijk verdwijnen daar? Ik is niet zeker daarvan, nie, omdat Afrikaans in verschillende manifestaties, nieuwe manifestaties, verschijnt. Um, 60% van die sprekers van Afrikaans is niet meer wit, niet? is bruin, en hulle brengen een nieuwe soort Afrikaans, een nieuwe vlakken van samenleving. En, en waarom spreken die dan Afrikaans, bruine mensen, bijvoorbeeld daarin, in Zuid-Afrika, want zien die dat dan niet als taal van de onderdrukker? Je moet onthouden, Afrikaans was aanvankelijk, recht aan die begin, die taal van slaven van bruin mensen, van slaven wat van Indonesië gekomen het en gewerkt het Nederlandsprekendes. Nederlands sprekendis. En uh, uh, uh, uh, uh, veel Nederlanders het hulle saamgebring Zuid-Afrika uh, toe en hulle daar verkoop. Uh, want je kon hulle vir meer geld van, van die hand sit. Zo so mensen hmm. het opgedaagd met een soort van een gebroken Nederlands en dan het... ik bedoel, die oudste tekst in Afrikaans is geschreven in Arabisch. So, en dan is dit genoemd Kombuis Afrikaans, Kitchen Dutch. So, dit was, uh, was voor slaven. En dit was om slaven uh, godsdienstig te bereiken. Waar daar een soort Afrikaans-Nederlands uh, ontstaan het. En daar die Afrikaans is uiteindelijk geneem door Afrikaners. Om te zeggen, dit is mijn identiteit. En dit heeft niks met slaven te doen. Nie. Dit, het dit is geen bastertaal. Dit is een zuiver. Zuster van Nederlands. Ja. En dan komen we eigenlijk via een hele grote omweg bij. Want ik heb dat boek hier liggen, dit boek dat ja. nu ook verschijnt. Gouden ganzenvier staat er ook als stickertje op, natuurlijk. Ja. Hoe alles hier verandert. Ja. U heeft een soort uh, ja, uh, bloemlezing, zou ik het bijna noemen, ja. uh, gemaakt van uh, stukken die u eerder heeft geschreven. Daaruit leren wij uit wat voor gezin u komt. U schrijft over uw broers. Echt een Afrikaner gezin, zal ik maar zeggen. Hè? Over uw ouders die er ook in voorkomen. Dus dat is uw achtergrond ook echt. Hè? Dus ik probeer me voor te stellen hoe dat dan was... dat u zich keert tegen de apartheid in zo'n achtergrond. Hè? Maar nou begint dit boek met een uh, voorwoord dat u heeft geschreven waarbij u uw moeder nog een keer ontmoet. En Dat is eigenlijk een heel treurig voorwoord als ik dat zo zie. En wat voor omstandigheden. We hadden helemaal aan het begin in deze uitzending... het over hoe in Nederland ouderen in verzorgingshuizen zitten. Maar als ik zie hoe dat in Zuid-Afrika is... en uw moeder, en die ook in een paar woorden uh, onder woorden brengt... van hoe het land eraan toe is, dat is geen vrolijk beeld. Voor, vooral voor mensen van daar, die ouderdom... is die land onherkenbaar... Het is ook een geweldige gevoel van verlies, van mag. En niet mag omdat je oud is, niet maar mag omdat je wit is. Um, so die dorp is vreemd. Uh, mijn vader moest uh, benzine in die kar. En bij ons doen petrol, gooi petrol. In. En mijn pa zei: maak, maak die tank vol, alstublieft. ...en die zwart petrologe zei: ...I'm sorry sir, you have to speak English <laughs> to me. Ja. En mijn pa kan geen Engels. Hmm. En die vernedering op sy gezicht... ...en ek, jy weet net vir hom het iets voor altijd, verander. So, ja... ...maar dit is... ...dit is een eerlijker land... Ja, want ik, ik lees ook... of lees ik dat verkeerd dan in het boek... van dat u zelf voor een deel teleurgesteld bent ook... waar Zuid-Afrika nu terecht is gekomen. Ja, maar niet... Wanneer? Ik is nog niet ja, teleurgesteld. Ja, dat is helemaal het uiterste <laughs> natuurlijk. Maar er zit wel degelijk heel veel ja, teleurstelling. En, en denk je, als dit nou is... wat de strijd tegen apartheid heeft moeten brengen... is dit het land wat u voor ogen had? Ja, maar... Wat ook hoop ik in die boek uitkom is ook die verantwoordelijkheid. wat jij als Blanke en vooral ik als Afrikaans sprekende Afrikaner moet hebben. Um, want waarom is dit zo so gemors? Dit is ook, ik meen als onze president, een corrupte president met zes jaar skooling, wat niet een toespraak kan lezen. Wieseskuld is dit ook, nee. Wieseskuld is die schooling van mensen, Die afgeleed nie-skole waar mensen op platteland groot geworden. Ja, maar kan je dat tot in lengte van jaren blijven zeggen? Zou je niet onderhand iets moeten kunnen zien van dat dat land zich aan het ontwikkelen is? En dat in uw boek staat ook, ik weet niet of u het zelf zegt of een van de mensen die u aan het woord laat. Maar dat toen... De zwarte inwoners van Zuid-Afrika nog iets hadden om voor te strijden toen zat er nog een drive achter en een pit en noem maar op en nu hebben ze het land en nu gebeurt er eigenlijk niks. Ja, maar het is geweldig moeilijk om jezelf emotioneel om te schakelen van om tegen iets te wezen en om, om, om iets op te bouwen terwijl jij dit niet wil bouwen zoals is niet. Jij wil een ander iets anders bouw, maar al voorbeeld wat je heet is die wit voorbeeld. En jij die, uh, die verwonding, jij die kritiek en jij zelf, die minderwaardigheid. Nee. Ik denk, mensen moeten nooit vergeten die geweldige persoonlijke individuele minderwaardigheid... wat apartheid gebring het voor mensen. Nee. Ja. Zij, we zouden bijna, dat kan natuurlijk niet, in een gesprek met u het niet hebben over uw gedichten... Goed. Ja. Want u heeft iets voor u liggen, uh, een gedicht. Mag ik u vragen om dat te lezen? Township dagboeken. Elle sleep om aan zijn benen zus een hond. Elle schraapt zijn brein en een gat in die grond. Elle trapt het vast met de Stevels. Dit was helder oordag een stuk donker. Dit hou nooit op in mijn hart niet. Dit komt altijd terug. Dit vreet mij uit elkaar. Sunny Boy, er is een vrede, mijn kind. Ik vertaal jou voor vandaag. uit die het. Mag ik u hartelijk danken en u een hele mooie dag morgen toewensen. Bye, dank je. Dank voor uw komst. Goed, morgen zit hier. Uh, wie zit hier morgen, jongens? Koen? Joost? Joost Vullings? Bent u in goede handen? En ik wens u een rustige nacht. Gute nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.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 Met onze online dashboard zien ze real-time hoe hun klanten ervoor staan. Ontdek hoe op exact.nl. NTO Radio 1.